10 uur Eva de Jong met het NOS journaal de Amerikaanse zakenbank JP Morgan koopt voor ruim 150 miljoen dollar vervolging voor fraude af. Justitie wilde de bank vervolgen wegens misleiding van beleggers bij de verkoop van pakketten met rommelhypotheken. Dat gebeurde kort voordat de Amerikaanse huismarkt instortte in 2008. Met de schikking van 150 miljoen dollar krijgen de gedupeerde investeerders al hun geld terug. De JP Morgan directie benadrukt dat het akkoord met het OM geen schuldbekentenis is. De speciale VN-gezant in Irak, oud-PVDA-fractievoorzitter Ad Melkert, wil geen nieuwe termijn. In juli 2009 werd hij benoemd voor een jaar en daarna werd zijn mandaat verlengd. Maar nu vindt hij het genoeg geweest. Tegenover de wereldomroep noemde hij twee jaar in Irak een lange tijd om onder moeilijke omstandigheden te werken. Vorig jaar overleefde Melkert een aanslag met een bermbom. De eerste speciale VN-gezant in Irak, de Braziliaan Viera de Melo, kwam bij een aanslag op het VN-hoofdkwartier in Bagdad om het leven. Melkert verwacht in de toekomst internationaal te blijven werken. Secretaris-generaal Ban Ki-moon van de Verenigde Naties... is herkozen voor een nieuwe termijn van vijf jaar. De 67-jarige Zuid-Koreaan mag van de algemene vergadering... ook de komende vijf jaar de VN leiden. Ban Ki-moon volgde in 2007 de Ghanese Kofi Annan op. Amerikaanse sigarettenpakjes moeten vanaf volgend jaar september... niet alleen een ontmoedigende tekst hebben, maar ook een ontmoedigend plaatje... De Amerikaanse Gezondheidsautoriteit, FDA, heeft negen foto's voorgeschreven die de helft van het pakje moeten beslaan. Daaronder zijn rottende tanden, het lijk van een roker en zwart geblakerde longen. Volgens de FDA zullen de plaatjes leiden tot een beter begrip van de risico's van roken. Het weer vannacht droog en vrij veel bewolking. Minima rond 13 graden. Morgen vooral in het oosten enkele buien. Plaatselijk kans op onweer. En later op de middag vanuit het zuidwesten opklaringen. Middagtemperatuur tussen 18 graden op de Wadden en 21 in Limburg. Dit was het NOS Journaal. NOS, NOS, NOS e. Langs de lijn met Jeroen Stomphorst. Goedenavond, welkom bij Langs de Lijn op de eerste dag van de zomer van 2011. De dag waarop André Villas-Boas de duurste trainer uit de geschiedenis wordt. 15 miljoen euro betaalt Chelsea voor hem aan zijn club Porto. En dat de Portugees weg wil, dat verbaast de keeperstrainer van Porto. Ja, door het jaar heen praat je wel met elkaar. en, en, en Hij heeft me altijd gezegd van uh, Porto is mijn club. En mijn enige droom die ik heb is, is ooit trainer van Porto worden. Nou, Dat is hem, uh, dat is hem gelukt. Dat is hem uh, succesvol gelukt ook nog. En hij wilde eigenlijk alleen maar uh, uh, bij Porto trainen. Wil Koort. Hij werkte één seizoen met Vias Boas. Zo direct zijn verhaal. Op Wilmenden heeft Robin Haase de tweede ronde gehaald. Gisteren moest hij van de baan af vanwege de regen. Vandaag mocht hij het karwei afmaken. En moe is hij niet geworden. Ik heb vandaag twee sets gespeeld. En uh, ik weet niet eens hoe lang... Maar laten we zeggen een uur en een kwartier, misschien ietsje langer. Maar dat had ik ook getraind vandaag, dus, dus dat, dat maakt niet uit. Jan Ros praat ons zometeen bij over de tweede dag van Wimbledon. Keeper Edwin van der Sar nam een paar weken geleden afscheid van het topvoetbal. Het liep in de Champions League finale niet af zoals hij had gehoopt. Het zit erop. Een gek gevoel ja. moet dat zijn. Ja, heel gek gevoel inderdaad. Dus, uh, ja, 9 minuten en dan is het over inderdaad. En, uh, ja, je had graag een ander gevoel uh, in, je, in je lijf willen hebben natuurlijk. Maar uh, het, uh, het mocht niet zo zijn. Geen fijn einde van een prachtige loopbaan. Die is verwoord in een biografie. Morgen verschijnt dat boek. En de schrijver, Jaap Visser, is zo direct bij ons te gast. U hoort het allemaal tot 11 uur in de Lijn. André Villas-Boas heeft dus een ontslag bij FC Porto ingediend. Ondanks zijn belofte aan de voorzitter Pinto da Costa... vertrekt hij bij de Portugese club. Die club krijgt er dus wel 15 miljoen euro voor terug van Chelsea. En heeft inmiddels assistent Victor Pereira aangesteld... als de opvolger van Villas-Boas. Praat erover met onze correspondent José da Silva. Goedenavond. Goedenavond. Ja, je zei gisteren al uh, dat het uh, stond te gebeuren. Vandaag is het gebeurd. Waarom zijn ze nou zo woedend bij Porto? Nou, ik heb het gezicht van de voorzitter van Porto uh, vanavond op de Portugese televisie gezien. En die liegt er niet om, uh, of dat loog er niet om. Die man is, uh, is woest, volgens mij. Die is uh, echt ingehouden voeten. dat zie je echt in zijn gezicht. Dat zijn trainer, de trainer die hij groot heeft gemaakt, die hij naar Porto heeft gehaald. Dat hij uh, durfde naar Porto te halen, wat uh, niemand wilde eigenlijk bij Porto. Waarvan ze zeiden dat het een te groot risico is om zo'n jochie naar Porto te halen. Hoewel hij natuurlijk wel adjunct van je Mourinho was maar 33 jaar he, is hij pas... Precies, 33 jaar. Dus ze waren niet al te blij daar uh, in het bestuur van Porto... toen Pinto da Costa, een man die eigenlijk uh, wel nieuwe dingen aandruft... zei van, nou we halen die jongen, we geven hem een krans. Ik zie er wel wat in. En ja, je ziet wat hij daarvan heeft gemaakt. Het is een gouden jaar voor Porto geweest. Echt ongelooflijk uh, mooi jaar. Ze hebben alles gewonnen wat ze maar konden vinden met zo'n jonge trainer. En, en die trainer had gezegd tegen Pinto da Costa... althans, dat zei hij nog een paar keer hier op de, hier op de Portugese televisie. Ik ga hier niet weg. Ik ben bij Porto, ben ik echt uh, in een goed huis. en Ik, ik, uh, ik heb hier mijn kans gekregen en ik ga hier zeker niet weg. Ook al betalen ze die 15 miljoen euro, afkoopsom niet. En wat zie je nu? Hij gaat gewoon weg. Het geld spreekt gewoon luider blijkbaar. Maar dat weet Pinto, daar kost het ja. toch ook wel dat het altijd zo werkt in de voetballerij? Ja, uiteraard. Ik bedoel, het is een oude vos hier in Portugal. Een zeer oude vos. En hij weet het elke keer weer goed te maken hier bij Porto. Dat zag je ook met José Mourinho toen hij hem binnenhaalde hier. Het is een, een bijzonder oude vos, deze, deze man, deze voorzitter van Porto. Dat weet hij natuurlijk wel. Maar ja, hij had niet gedacht dat zo'n jochie die hij had binnengehaald, dat hij hem in de steek zal laten. Dacht, hij dacht waarschijnlijk, die palm ik wel in of die heb ik ingepalmd. En dat het toch gebeurde, ja, dat heeft hem behoorlijk pijn gedaan. Dat zag je echt op televisie vanavond. Maar ook Voetende supporters. Ik zag ja? hier op de Portugese televisie dat supporters gewoon verwoest waren dat hij wegging. Hoe kan hij het maken? Hoe kan hij het toch maken dat hij bij Porto zijn kans krijgt en nu gewoon voor het geld kiest. Nou, ik moet denken eigenlijk aan het episode bij Figo, uh, van of van Figo uh, toen hij bij uh, Barcelona speelde en uh, toen besloot naar Real Madrid te, uh, Madrid te gaan voor het grote geld. Nou, ik kan me toen herinneren dat ze bij Barcelona wel zijn een bloed konden drinken. Nou, blijkbaar is dat ook een beetje het geval met Vilas Boos nu bij Porto. Maar goed, 15 miljoen euro op de rekening van de, van de club, dat kan ook geen kwaad natuurlijk. En dat voor een trainer. Ja, nou ja, kijk, uh, ja, 15 miljoen euro. Als je, kijk, als, je, als je bespreekt in, in, in trainers uh, situaties is dit natuurlijk heel bijzonder. Ja. En het is natuurlijk de top. Ik bedoel, in de zin van uh, nog nooit heeft iemand be zoveel betaald voor een trainer als nu zelfs niet, niet van José Mourinho. dit is echt ongelooflijk. En ik moet, moet me uh, ook een beetje afvragen waar gaat dit heen. Hè? Als we toch een beetje kijken naar de schulden die de clubs hebben in Europa. Mm -hmm. Ik vraag me af of dat bij Chelsea ook zo is. Maar bij vele clubs zijn er grote schulden. Dus misschien is dit wel het hek van de Dam en waar gaat dit heen. Maar voor een speler is dit natuurlijk normaal. En dat je dit soort bedragen betaalt zelfs nog veel meer. Bijvoorbeeld Cristiano Ronaldo is een enorm bedrag ja. betaald. De duurste speler ter wereld. Maar voor een trainer, ja, dat, uh, dat is natuurlijk wel een beetje raar. Een beetje gek. Uh, niemand had gedacht dat het uh, tot uh, zover zou komen. En wie weet gaat uh, men vraagt zich af vaak, gaat dit heen. Ja, misschien is dit wel een, een, een ja, verkeerde beslissing, zou je bijna kunnen zeggen. Maar uh, over spelers gesproken, uh, neemt die spelers mee, denk je? Is dat nog uh, in vragen? Ja, dat is de grote vraag hier in Portugal. Dat is, uh, en eigenlijk is het, uh, speelt er hier een beetje het gevoel van... Ja, dit kan toch niet zomaar zijn dat hij alleen weggaat voor, voor zo'n hoog bedrag. Daar moet toch wat meer achter zitten. Want uh, kijk, Villas Boas heeft natuurlijk uh, die hele team van Porto heeft in elkaar getimmerd. En dat werd als een trein en dat hebben we kunnen zien. Maar goed, uh, ja, misschien denken ze bij Chelsea, ja nou we halen die Villas-Boas daar weg, maar we willen natuurlijk met Villas-Boas ook een paar uh, belangrijke spelers, sterspelers meenemen, die eigenlijk uh, hetzelfde voor hetzelfde moeten zorgen bij Chelsea. Dus gewoon titels winnen, cups winnen en er wordt hier zwaar gespeculeerd op dit moment dat hij de Colombiaanse aanvaller Redemal Falcao meeneemt. Nou de topscore in de Portugese competitie, ik meen zelfs zo in de Europe League van dit jaar. Mm -hmm. En waarschijnlijk um, zal die ook, uh, of, of daar wordt over gesproken, daar zal die ook de middenvelder Joao Moutinho meenemen. Dat is een zeer belangrijke speler bij Porto. Hij is eigenlijk de, de, de, de, de speelmaker bij Porto. Hij verdeelt het, het spel en hij is een hele belangrijke speler bij Porto. Dus er wordt op dit moment over die twee spelers gesproken... Volcao en Moutinho, maar er worden over andere spelers genoemd. En kijk, als dat gaat gebeuren, dan, dan kun je wel uh, zeggen... dat Porto ja, wel bye-bye kan zeggen tegen misschien een, een flitsende seizoen volgend jaar. Oké, okay, we zijn benieuwd. José da Silva, dank je wel. Ja, André Viasboas. boas dus, was jarenlang de assistent van José Mourinho bij Porto, Chelsea en bij Inter. Afgelopen seizoen won hij dus alles wat er te winnen valt met Porto. Eén Nederlander maakte het allemaal van dichtbij mee. Bill Koort is de keeperstrainer van Porto. Hij kan dus goed vertellen wat voor persoon André Vias boas nou is. Nou, het is een, een, een, uh, toch wel een, een charismatische uh, uh, man. Maar uh, ja, hij, is, hij is communicatief, uh, is die hij heel vaardig. Uh, hij kan met alle spelers kan heel goed overweg. Het is een, een trainer die uh, tussen de groep staat, hè, tussen de jongens staat. Dat heeft ook te maken met, waarschijnlijk met zijn leeftijd. Maar op moment dat dat nodig is, uh, sprint je er ook echt uh, uit en dan, dan, uh, dan laat je zich wel gelden. Dat, uh, dat is wel een aantal keren gebeurd de uh, afgelopen jaar. Hij wordt ook wel de kleine Mourinho genoemd. Kun je daar in vinden? Uh, nee, daar kan ik me niet in vinden, omdat hij uh, qua persoonlijkheid is die totaal anders dan Mourinho. Ik ken Mourinho persoonlijk niet, maar goed, wat ik, wat ik zie en, en, en hoor en lees, hè, van. Uh, denk Want even dat... voor de goede orde, jij zit sinds 2005 bij Porto, maar toen was Mourinho al weg. Jij bent met Co Adriaanse meegegaan en dat was uh, na het tijdperk Mourinho. Juist. Juist, dat was na het tijdperk Mourinho, maar goed, je hoort natuurlijk wel de verhalen van, uh, vanuit Porto-kant uh, over het verleden. En... Uh, je leest uh, natuurlijk ook van Mourinho wat, er, wat, er de afgelopen jaren, wat hij de afgelopen jaren allemaal gedaan heeft. En uh, Ongetwijfeld is hij een toptrainer, en anders heb je niet zoveel succes. Maar ik vind de vergelijking met Villas met Boos, die, die, die gaat niet op, nee. nee. Wat is het dan wel voor man? Ja, hij is, uh, qua als persoonlijkheid is hij heel anders. Ik denk dat hij naar de, naar de pers toe uh, uh, uh, wat minder, minder uh, strijdvaardig is. Uh, niet in de zin van dat, het, dat hij, dat hij uh, zeg maar allemaal met, met de pers meepraat. Maar uh, uh, hij is niet zo dat hij, dat hij overal het conflict inzoekt. En, en, en dat is denk ik een heel groot verschil met, met, met Mourinho. Overeenkomst met Mourinho is in ieder geval dat hij prijzen pakt. Want noem ze eens dit jaar, afgelopen seizoen. Ja, afgelopen jaar zijn we heel succesvol geweest hè, met een, een kampioenschap. Hè, uh, ongeslagen ook nog, hè, met maar 16 goals tegen. En, en nou, in de 70 goals voor. Uh, ik kijk altijd naar de goals tegen, want dat is mijn, dat is mijn beroep. Uh, dus ongeslagen kampioen, nou, dat is sowieso wel een unicum natuurlijk. Uh, 21 punten voorsprong op Benfica. 21 punten voorsprong op Benfica. Uh, de Portugese Beker gewonnen. Uh, de Supercup in het begin van het seizoen al. En, wat, en dan de Europa League natuurlijk als... als uh, uh, hoe zeg je dat? Kerst op de, op de, op de slagroom of zo? Ja, op de taart, hè? Op de taart, ja. ik ja, kan wel me merken dat je een poosje weg bent uit Nederland, uh, hè? Ja, klopt, ja. Het is, een beetje, zoeken naar de woorden, het is een beetje zoeken naar de woorden af en toe. Maar uh, uh, ja, we hebben natuurlijk een, een, een uniek jaar gehad... wat, wat, wat waarschijnlijk ook niet, niet makkelijk meer uh, te verbeteren valt. Maar, maar uh, nou ja, op, goed, Porto staat wel bekend om het, het, het winnen van prijzen. En, en dat hebben we de afgelopen, tenminste de afgelopen zes jaar dikker mee geweest... hebben heb ik dat sowieso meegemaakt. Kan hij deze stap aan ineens trainer worden van Chelsea, het grote Chelsea... Ja, ik denk het wel, ik denk het wel. Kijk, hij is een trainer die uh, communicatief vaardig, hij is een, hij is een motivator, hè, dat is ook heel belangrijk denk ik. Hij kan zijn spelers, hij heeft geen lange besprekingen, maar uh, hij motiveert de spelers wel met, met, met diverse, diverse verschillende uh, uh, uh, dingetjes, zeg maar. Uh, ik kan een voorbeeld geven, bijvoorbeeld de, de finale uh, die we speelden tegen Braken voor de Europa League. Uh, hebben we, denk ik, maar een kwartiertje, twintig minuten gesproken. En daarna liet hij een, een, een video zien van, van alle spelers, hè, uh, individueel. Maar ook bijvoorbeeld hun vrouwen, de kinderen erbij. En, en daar een fantastisch muziekje bij. Met, met, met, met, met ook nog teksten in de, in de, in de, in de muziek verwerkt. En, en uh, teksten voor de pers uh, spelers persoonlijk. En uh, ja, toen die gasten zeg maar, de zaal verlieten, zag je al aan die koppen: van, nou ja, dit, dit kan niet meer fout gaan. Weet je, dat, soort, dat soort dingen dat zoekt hij altijd. En, en... Psychologische benadering, zo klinkt het. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, een hele goede psychologische benadering. Daarnaast. Is die, is die uh, tactisch ook sterk denk ik. Hij heeft hele goede oefenstof. Uh, en wil, wil absoluut aanvallend voetbal spelen. Hij wil absoluut... Uh, uh, zijn grote voorbeeld is, is uh, bijvoorbeeld ook Barcelona. Dat is natuurlijk een uh, uh, cliché. Maar Barcelona maar hij, hij is ook een aanhanger van het Nederlandse voetbal. Omdat, uh, omdat ja, Nederland, wij Nederland zijn ook gewend om... wij willen ook aanvallend voetbal spelen. En dat, dat, ja, dat is er wel een aanhanger van. Hij is nog jong. 33 jaar. Ja. Dan denk je van... Ja, als je naar nou zo'n grote club als Chelsea gaat. Ja. Waar toch ook uh, ervarende trainers ja. gesneuveld zijn. Ja. Dat gaat hier ook gebeuren. Nou, nee, ik denk het niet. Ik denk, dat, ik, denk dat, ik denk dat het niet zo heel veel uitmaakt uh, uh, qua leven. Natuurlijk heb je als, als oudere trainer meer ervaring. Maar ik denk de manier waarop hij uh, zeg maar omgaat met de spelers. Hè, de manier waarom, waarop hij uh, uh, de trainingen benadert. De, de manier waarop hij wedstrijden benadert. Ik denk dat het geen, geen uh, probleem maakt of hij nou bij Porto is of bij, bij Chelsea. Nou, had hij nog een uh, contract bij Porto? Ja, hij had nog een, een, een tweejarig contract na dit jaar. Hij had, hij had een contract voor een jaar met een optie... Uh, nou, die optie is eigenlijk in december al gelicht. He, de, uh, daar hebben ze een driejarig contract van gemaakt. En, en, uh, ja, goed, uh, uh, nu, het verbaast me ook een beetje inderdaad, dat hij dat dat nu uh, inderdaad zijn contract ingeleverd heeft. Want ja, door het jaar heen praat je wel met elkaar. En, en, en hij heeft me altijd gezegd van uh, uh, Porto is mijn club. He, mijn enige droom die ik heb is, is ooit trainer van Porto worden. Nou, dat, is hem, uh, dat is hem gelukt. Dat is hem uh, uh, succesvol gelukt ook nog. En hij wilde eigenlijk alleen maar uh, uh, bij Porto trainen. Dus in die zin uh, uh, verrast het me een klein beetje dat, uh, dat, er, toch, uh, dat er toch nu een, een, uh, uh, ja, een soort move is gemaakt. Zeg maar, naar, uh, Aan de andere kant, uh, als je al die prijzen hebt soorten. gewonnen? Ja, nou ja, goed, zo kun je het inderdaad ook bekijken. Kijk, als jij vier prijzen wint, dan is het moeilijk te verbeteren. En, en uh, kijk, in die zin begrijp ik het ook wel. Maar uh, ja, ik, ik had het niet meer verwacht, dat ik het zo zeggen. Wil Koort was dat de keeperstrainer dus van Porto. Hij sprak met Angelo Terwil. So much space and when you're out there without Barkley, crazy. Tennisser Robin Haase heeft als enige Nederlander... de eerste ronde van Wimbledon overleefd. Hij versloeg de Spanjaard Per Riba met drie keer 6-4... verdeeld over twee dagen. En het klinkt als een overtuigende overwinning... en zo voelde het ook voor Robin Haase. Nou, ik denk uh, als je gewoon naar de stand kijkt... prima, heel solide. Eén uh, kleine hapering in het tweede set uh, waar ik uh, 2-0-0-40 sta... alleen uh, één klein kansje heb... Daarna prima, hij wint gewoon die game nog. Dat kan ook uh, kan gebeuren. Alleen daarna twee service games, dat ik uh, eentje verlies, eentje win. Maar dat was niet zo goed, tennis. En vanaf het moment dat ik hem bij 3-3 weer breek, speel ik gewoon weer hele solide wedstrijd. Dit heb je gewoon goed afgemaakt. Met name je service liep heel goed vandaag. Hoe werkt zoiets? Wanneer heb je zo ineens dat je denkt, ja, ik heb hem vandaag, dit is wat ik wil? Nou, ik, uh, ik sta eigenlijk al het hele, hele jaar best wel goed te serveren. Uh, heel veel aces en, uh, en vandaag was het misschien extreem veel. 25 aces in zo drie korte sets. Uh, ik weet dat ik hier eens keer tegen Nadal 29 volgens mij heb geslagen. Tegen Juud 27. Maar dan heb je het over vijf sets. Waar ook nog twee sets tiebreaks uh, van in zitten. Ja, dus dat was eigenlijk vandaag wel heel erg goed. Uh, vijf achter elkaar op een gegeven moment, dus uh, ja, dat, uh, dat geeft natuurlijk wel aan dat ik uh, goed kan serveren en ik hoop dat ik dat gewoon toernooien uh, toernooi uh, vol kan houden. Ja, is dat hopen of kun je dat ook afdwingen? Is die service die is er nu of moet je maar afwachten of het dan morgen weer zo is? Nou het is sowieso altijd een nieuwe dag. Ja, ik, vandaag stijgt veel wind dus het is lastig om te serveren. Alleen heb ik gewoon uh, mijn opgooien zo goed gekregen dat ik, uh, dat ik daar niet zo heel veel last van had.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 Ja, want wat dat betreft zit het volgens mij ook wel goed hè? Qua zelfvertrouwen, je bent, uh, je bent zelfverzekerd momenteel. Uh, er is geen twijfel. Weinig twijfel, althans. Ja, nee, ik, sta, ik heb al eigenlijk al een paar keer gezegd, uh, ik sta heel goed te spelen. Um, ik win bijna tegen iedereen die lager staat dan, uh, dan ikzelf. Ook een beetje om me heen. En uh, ik verlies jong van jongens, ja, die. Top 10 van de wereld staan, top 20 van de wereld staan. Dus dat is natuurlijk geen schande. Alleen, je wil natuurlijk door en je wil verder. En dan moet je natuurlijk uiteindelijk ook van die jongens gaan winnen. Morgen heb ik misschien zo'n kans. Of heb ik sowieso weer een kans om te laten zien waar ik waard ben. Ja. Wat vind je van Verdasco? Uh, nou ja, Verdasco die, uh, ja, kan op elke ondergrond wel spelen. Gas is wel zijn minste. Maar ja, hij sfeert goed. Hij heeft goede backhand, goede returns. Dus je moet, ik moet gewoon op moeder zijn voor, uh, voor hem. Geen dagje rust, hè? morgen dus weer aan de bak, maar geen probleem toch... gezien de fysiek en, en gezien gras, dat moet gewoon kunnen? Nou, dat moet kunnen en uiteindelijk ik heb vandaag twee sets gespeeld... en uh, ik weet niet eens hoe lang, maar laten we zeggen een uur en een kwartier... Uh, misschien ietsje langer, maar dat had ik ook getraind vandaag... dus, uh, dus dat, uh, dat maakt niet uit. Zei Robin Hazen tegen Martin Viesema, Aangeschroven nu, Tenniscommentator Jan Roels. Jan, goedenavond. Uh, goedenavond. Hij heeft heel veel zelfvertrouwen, hè, Hazen? Ja. Dat, maar dat straalt hij altijd uit. En dat heeft hij eigenlijk altijd wel gehad. Hij weet precies wat hij wil. Zelfs in die, in die blessureperiode oh, met, met de knie. Ja, en wat hij kan. Dat, dat, dat weet hij ook precies. En hij bereidt zijn wedstrijden goed voor. Uh, praat er veel over met zijn coach. Um, ja, en, en als je kijkt naar de cijfers. Hè. We hebben het gehad over de aces. 25 aces. Maar een eerste surspercentage van 73 procent... 10 onnodige fouten tegen 51 winners. Ja, dat is gewoon een, een, een team met een griffel als je daar een rapportcijfer voor mag geven. En uh, hij heeft inderdaad heel solide gespeeld. En, en heeft dat uitstekend gedaan. Iedereen zei ook van tevoren, dan nou, moet je kunnen winnen. Ja, en dus hij zelf vrouw. zei iets van, ja, wacht even, het lijkt alsof ik al in de tweede ronde sta. Maar hij maakt dat wel waar. Het is ook geen jongen die zich daardoor laat, laat, laat afleiden. Dat, dat is het verschil ook met, met Zeisling, die daar voor het eerst staat. En Hazen met zijn ervaring inmiddels. Die gewoon weet hoe, die, hoe die deze, deze Spanjaard uiteindelijk moet kloppen. En een opslag die loopt, dat is belangrijk op gras. Ja, dat hoor je eigenlijk de hele dag op, op, op Wimbledon... Uh, uh, Serena Williams met een goede service... Um... Uh, andere, andere tennissers ook, vederen die weer zijn service goed gebruikt vandaag. Daar komen we later nog op terug. Maar die opslag is gewoon natuurlijk op gras. Het is een beetje een cliché, maar het is gewoon waar. Die moet gewoon lopen. Dat is de basis van je tennis, dat is de basis van je spel. En uh, ja, als die service bij zo goed loopt... dan gaan de andere dingen ook makkelijker. Dan kan hij ontspannen, mm -hmm. uh, ook in zijn eigen service game... krijgt hij een hoop vrije punten. Dat is gewoon heel prettig. Als die service niet loopt op gras, heb je nog gewoon een groot probleem. Morgen dus tegen Verdasco... Um... Die heeft het niet gemakkelijk gehad vandaag. Nee. Die had uh, vijf sets nodig tegen de Tsjech Stepanek. Toch een goede, goede grasspeler. 9-7-5. Tegen Lottingen ook ja, voor een eerste ronde. Zeker. Ja, Stepanek natuurlijk wat, wat, wat weggezakt. Uh, voormalige top-20 speler. Uh, maar Verdasco die, uh, ja, die, die wint uiteindelijk 9-7, vijfde set. Uh, Robin Azer zei het al. Gras is misschien zijn minste ondergrond. Want Verdasco, Madrileen. Uh, echte Spanjaard. Speelt natuurlijk liefst op Greffel. Maar uh, Verdasco stond bij Drie keer bij de laatste 16, dat was in, op Wimbleden, was in 2006, 2008 en 2009. Dus kan echt wel tennissen op gras. Laatste tijd niet echt goed gepresteerd, uh, he, maar ervaring. 27 jaar, als 21ste geplaatst, vijf keer een toernooi gewonnen. Ja, dat wordt gewoon een hele lastige wedstrijd, maar absoluut niet kanslo kansloos. Ik, ik zeg 50-50 op voorhand. Ja. Hoor. ja. Hij moet het dus kunnen, hij moet het kunnen doen. Hazen. Ja, dat lijkt mij wel. En zeker dus als hij opslag loopt. Hij heeft zelfvertrouwen. Het wordt ook tijd voor Hazen. dat hij de derde ronde op Wimbledon gaat bereiken. Dat gevoel heb je ook wel een beetje. Ja. He, de, de, dat van die dat is zo lang geleden inmiddels. Hij is er helemaal terug. Uh, voor hemzelf zou het ook een doorbraak zijn als hij gewoon zou winnen van Verdasco in de derde ronde staat. En, en zou winnen van een, van een top 30-speler op dit moment. Dat, dat gun oh, ja. ik hem. En ik denk ook dat het erin zit. We zijn heel benieuwd. Morgen speelt hij wanneer weet je dat? Hij speelt tweede partij op baan 12 na casquet, zeg ik even uit mijn hoofd. Okay. Dus dat zal zijn, zo rond een uur of uh, nou ja, half vier. Laten we daar maar op houden. IJs en Wederdienende. IJs hoop ik niet. Maar goed, dan even de favorieten. Uh, Roger Federer. Ik neem aan, uh, soepel door. Nou ja, uh, uh, toch ook wat gespannen hoor. Ja, uh, ja dat, dat zei hij ook na aflopen. Toch wat nerveus. Je kan ook nooit trainen op het Centrakoord. Dus dan staat hij daar in één keer tegen Kukushin. Uit, uh, uit Kazachstan. Die jongen nou, uh, staat, staat er helemaal voor het eerst. Ja. Uh, ook zijn debuut in het hoofdtoernooi op, op, op Wimbledon. Die dit jaar maar een, een paar graswedstrijdjes had gespeeld. Hij heeft daarvoor eigenlijk nooit echt op gras gespeeld. Op Queen speelde hij. En in, in, in Eastbourne kwam hij niet ver. Maar die deed het uitstekend in de, in de eerste set. Er waren geen breaks, uiteindelijk een tiebreak. En dan zie je toch weer de klasse van Federer... Dat hij zo'n tiebreak uiteindelijk gewoon heel makkelijk wint met 7-2. En dan uh, ja, heeft hij een, een, een break op 2-2 op in, in de tweede set... Die pakt hij met 6-4 in de derde. En dan is het er gedaan 6-2. Dus een, een makkelijke overwinning. Maar beginnetjes was, was wat stroef van, van de grote meester. Dat ja. wel. Maar dat hoort er een beetje bij. Eerste ronde altijd lastig. Eerste ronde. Uh, maar hu tegen Isner. Daar kreeg iedereen naar uit. Die marathonpartij. Uh, vorig jaar gespeeld. Over drie dagen. Elf ja. uur waren ze bezig. Zijn ja. ze nog aan tennis of niet? Nee, nee, nee. nee. Ze <laughs> zijn klaar. En, uh, Isner heeft uh, gewonnen in uh, drie sets. Ja, die partij van een jaar geleden. Jeroen. Uh, geweldig natuurlijk. Uh, meer dan elf. Uur op de baan. Wedstrijd over drie dagen. Uh, Isner 113 aces, Mahu 103 aces. 70, 68, vijfde set. Iedereen kan zich dat natuurlijk nog herinneren. Nu was het in, in drie sets gedaan voor de, voor de Lange Amerikaan. Uh, in twee uur en drie minuten. Dus heel ander verhaal. Wedstrijd werd ook op baan drie gespeeld. Niet meer op die legendarische baan 18, waar nu een prachtig plakkaat ook hangt. Van dit was de langste wedstrijd en zo. Dat hebben ze op wimmelden heel mooi gedaan. Maar uh, Isner zei ook na afval: Ik ben blij dat dit erop zit. He, het boek aan nu dicht. Nu gewoon weer verder met tennis. Ja, dus de Amerikanen naar de tweede ronde. Oké okay, Jan, uh, nog even heel kort. Uh, Serena Williams komt op de baan. Dat is toch bijzonder. Is een jaar weg geweest. Bijzonder, ja. Uh, heeft in dat stuk glas gestapt. Is eraan geopereerd. Vlak na Wimbledon vorig jaar. Uh, daarna heeft ze een hematoom in de longen gehad. Longembolie. Uh, dat heeft er heel veel uh, zorgen gebaard. Er is ook ziek van geweest. Uh, ze was zeer emotioneel. Na afloop van haar partij tegen Arvane Rezai. Uh, ze won in drie sets, moest echt knokken in, uh, in, in die derde set. Die wint uiteindelijk met 6-1. Maar tranen bij Serena Williams. Blij dat ze terug is. Blij dat ze in ieder geval de eerste ronde heeft gewonnen. Ze zit op 70% van de kunnen. Misschien 65, misschien nog ietsje minder. Maar ze kan groeien in dit toernooi en wellicht weer heel ver komen. We zijn benieuwd. Jan, dankjewel.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 Uit België. You and me in my pocket. Zemster Hinkelien Schreuder is uit de selectie gezet voor de wereldkampioenschappen volgende maand in Shanghai. Aanleiding is een breuk met coach Marcel Wouda, die geen vertrouwen meer heeft in een verdere samenwerking met Hinkelien Schreuder. Daarop besloot technisch directeur Jacques O'Farre haar uit de ploeg te zetten. Nou, ik heb uh, afgelopen zondag uh, hier tijdens een wedstrijd in Rome, of na de wedstrijd eigenlijk, uh, heb ik, uh, een gesprek gehad met Marcel Wouda, haar coach en Hinkelien. Uh, nou, kort gezegd kwam het erop neer dat, dat beiden uh, de vertrouwen, het vertrouwen in de samenwerking uh, hadden, hadden opgezegd. Uh, dus dat er een, een, een moeilijkheid lag uh, richting in de voorbereiding naar Shanghai. Nou, en, uh, voor mij als technisch directeur betekent dat uh, dat ik geen andere conclusie kon trekken... Uh, dat als het voorbereidingstraject van een topswemster uh, dusdanig in het ongewisse is... Uh, uh, uh, dat ik ook niet uh, uh, zeker, met zekerheid kan zeggen of dat prestatief wel goed komt in Shanghai. En op basis daarvan laat ik haar uh, thuis. En hoe reageerde dan Hinkeline Schreuder? Uiteraard was, uh, was teleurgesteld. Uh, uh, ze teleurgesteld. Uh, ze begreep het uh, ook niet uh, omdat ze nog zelf wel vertrouwen had in een goede afloop. Uh, en en uh, uh, dat had wat mij betreft gemogen als, als we het hier over een individuele start hebben. Uh, want dan heb je een individueel belang. En, en op het moment dat je dat kunt waarmaken of denkt te kunnen waarmaken... en je hebt kwalificatie afgedwongen, uh, dan, uh, dan mag je wat mij betreft starten. Uh, maar een estafette is teambelang. En als op voorhand uh, al zoveel factoren uh, onzeker zijn in een voorbereiding... Uh, op dat moment hadden we ook absoluut nog geen beeld van hoe haar verdere voorbereiding er dan zou moeten uitzien. Ja, dan heb ik geen andere keuze dan, uh, uh, uh, dan te kiezen voor uh, zekerheid. Uh, hoewel je natuurlijk nooit uh, zekerheid hebt in de sport. Maar in ieder geval te kiezen uh, om haar uh, niet in de ploeg op te nemen. Ik ga er even over doorpraten met zwemverslaggever Jos van Kuijeren. Jos, goedenavond. Goedenavond. Jo. Harde beslissing van Verharen. Ja, maar uh, het past allemaal wel in zijn ideeën over uh, uh, topswemmen en over topsport. Want de 4x100 meter vrije slag is een belangrijk speerpunt in de Olympische voorbereiding. En dan wil je gewoon de volledige toewijding van uh, de zwemsters hebben. En bij Hinkelien was het zo, ja goed, ze was al zesde, dus de tweede reserve. Mm -hmm. uh, ze heeft een wat onzekere periode achter de rug, ziek bij de Nederlandse kampioenschappen. Nou, uh, het sluimerde al een beetje wat betreft de verhouding. ...met uh, Marcel Wouda. Ja, en dan uh, is het typisch Jacques Overharen... ...om knopen door te hakken. En slaan al wat? Uh, kan jij in... Uh, weet jij meer? Is, is er iets wat, wat, wat er mis is tussen die twee? Nou, kijk, het is in ieder geval zo... ...dat Hinkelins Schreuder is een zeer... ...eigenzinnig type. Dat is ze al twaalf uh, jaar in haar carrière. Uh, er zijn diverse trainers geweest uh, met wie ze gebroken heeft... ...onder wie Jacques Overharen ooit in het begin van uh, deze eeuw... Uh, ...later met Mandy van Rode. En het gekke was dat het met Marcel Wouda wel erg goed ging... ...maar ze hadden toch wel vaak, uh, laten we zeggen, toch wel verschillen van inzicht. Hoe bereid je je voor? Uh, hoe is je topsportattitude? Wat een lelijk woord eigenlijk hoor, maar... Hinkelin kon niet alleen maar zwemmen. Ze moest ook een klein beetje werken. En ook had ze een baantje bij de KNZB. Wat betreft het EK waterpolo. En ik denk dat het daar een beetje op stuk gelopen is. Ja, maar vaak zijn ze eigenzinnig, hè? Echte topsporters toch? Ja, goede eigenschappen hoor. Ja, aan de ene kant ook. Maar wat betekent dit nu voor haar? Is het einde oefening voorlopig? Of helemaal misschien wel? Ja, wel deze zomer. Maar ze heeft al verschillende keren een trainingsstage gedaan in het buitenland. In Los Angeles bij David Salo. En ze wil toch nog wel, denk ik, naar de Olympische Spelen. Dan zal ze hard moeten gaan op de 50 meter vrije slag. Dus vooral individueel. Ik denk dat het wat betreft de estafette wel een heel moeilijke zaak zal worden. En ach, zij heeft altijd nog het korte baanseizoen waarin ze heel graag aan deelneemt. Waar ze veel prijzen verdient. Dus het is nog niet 1, 2, 3 gedaan met haar carrière. Maar het zou dus wel kunnen. Uh, zou het nog überhaupt kunnen dat ze ooit nog terugkeert in die in die -t -t ploeg als ze weer goed gaat zwemmen? Of is het vertrouwen zo, zo uh, ver weg dat, uh, dat dat niet meer mogelijk is? Nee, uh, kijk, mogelijk is het altijd. Want iemand die op een gegeven moment uh, de snelste tijd zwemt, komt in een estafetteploeg. Okay. En als zij vijfde is, bij wijze van spreken, volgend jaar richting Olympische Spelen, gaat ze gewoon mee. Oké, okay, Jos van Kuijeren, dankjewel. Kort, kort. Hockeyster Naomi van As kan wegens een blessure aan haar enkel en scheenbeen niet meedoen aan de Champions Trophy die komend weekend in Amstelveen begint. De kwetsuur is het gevolg van overbelasting. Bondscoach Max Kaldas heeft Merel de Blij van uh, Laren opgeroepen als vervangster. Boxer Peter Mullenberg is er niet in geslaagd de halve finales te bereiken bij de Europese kampioenschap in de Turkse Ankara. De Nederlander moest in de klasse tot 75 kilo zijn meerdere erkennen... in de Russische kampioen Maxim Koptiakov. Grisha Nierman rijdt ook volgend jaar voor de Rabobank wielerploeg. De Duitse renner is bezig aan zijn twaalfde seizoen al voor de Nederlandse formatie... en is daarmee van de huidige ploeg de renner die het langst in, in dienst is. Nierman maakt ook deel uit van de ploeg die volgende week begint aan de Ronde van Frankrijk. En Saxo Bank zal ook volgend jaar als sponsor verbonden blijven aan de wielerploeg van Bjarne Ries... De Deense investeringsbanken debuteerden in het wielerpedaton in 2008 als co-sponsor van CSC en droeg de ploeg een jaar later als hoofdsponsor. De Colombiaanse wielrenner Juan Mauricio Soler wordt uit coma gehaald. De Movistar-renner kwam tijdens de ronde van Zwitserland Zwart in val, waarbij hij onder meer een schedelbreuk opliep en een bloedstorting in de hersenen bloeduitstorting moet ik zeggen. Na bijna een week kunstmatig in coma te hebben gelegen, wordt de Colombiaan nu langzaam ontwaakt. Het is nog onduidelijk in hoeverre hij blijvend letsel heeft opgelopen. Judoka Carola Uilenhoed ten slotte is onder voorbehoud opgenomen in de selectie voor de WK in augustus in Parijs. Omdat ze nog herstellende is van een elleboogblessure, wordt bij de European Cup in Hamburg bekeken of ze fit genoeg is. De bondscoaches vaardigen in totaal 14 judoka's af naar de WK. Jasper de Jong debuteert in de klasse tot 66 kilo. Wat je doet met mij, je laat me voelen als een million. Sofie en ik wil kinderen een huis en een taal met jou alleen. Oeh, die ene. Oeh, ik zag je staan in de discotheek. Je had iets met je toen je naar me kijkt. Het was even alsof je iets met me deed. mij doet. Oeh, yeah. oeh, ja, oeh, die Diana.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 die zo lekker. Lacht. Oh, Diana, Diana Rapper Kempy, samen met Lucky Von zijn derde, Diana. Hij was de doelman van Ajax, Juventus Fulham, Manchester United in Oranje, Edwin van der Sar. Drie weken geleden nam hij afscheid van het voetbal bij de laatste thuiswedstrijd van Manchester United, sprak hij de supporters toe just want to say a couple of words, uh, I just want to thank, of course, the, the manager, he, uh, he brought me six years ago, um, maybe it was a couple of years too late, I, I rather would have done it earlier, but uh, I, I thoroughly enjoyed my time here, uh, the, the fans, the players, it's been its been magnificent, Um always come to keep a warm place in my heart, Manchester United, biggest club in the world, Ik wil mijn mijn bedanken. mijn ouders zijn er. mijn vrouw, kinderen. En ik denk we we stillen zie je itur weer, next Saturday. En let's let's get that third trophy. Ja, dat ging over de Champions League, maar die won hij dan weer niet althans niet dit jaar. Maar dat doet natuurlijk niets af van die prachtige loopbaan van Edwin van der Sar. Morgen verschijnt zijn biografie, opgetekend door journalist Jaap Visser. En die is bij ons welkom. Dank je welkom. Een biografie over Edwin van der Sar, je bent er snel bij. Ja, heel snel. Hè. Ja. Hoe is dat zo gelopen? Ja. Nou, het is een heel lang proces uh, geweest. Want het ja? begon eigenlijk in, in 2008, toen ik het plan had uh, bij de uitgever neergelegd... van Verkaman, de buitenspelers... om een boek te maken over uh, de Nederlandse keeper in zijn algemeenheid... Maar toen zat ik te kijken naar de Champions League finale in, in Moskou. En uh, ik geloof dat het de Nederlandse tijd half 1 kwart voor één ja. uh, was. Dat uh, Van der Sar de beslissende strafschop uh, stopte van de Anelka. Toen pakte ik de telefoon en uh, belde Matti. En uh, die was nog op en zat uiteraard ook te kijken. En uh, we hadden eigenlijk maar drie seconden nodig om uh, tot de beslissing te komen... dat het uh, Nederlandse keepersboek een boek moest zijn over Edwin van der Sar. Maar dan moet je nog wel willen meewerken. Want ik neem aan dat je dat wel wilde. Ja, dat was uh, wel voorwaarde, want uh, ik wilde een geautoriseerde biografie... Waarin, uh, ...waaraan hij uh, zelf zou, uh, zou meewerken. Ik ben toen uh, een week uh, na het winnen van die Champions League finale... ...naar Hoendelo gegaan, waar uh, Edwin van der Sar in een geweldige flow nog uh, zat... ...en zich voorbereidde op uh, het EK uh -huh. van uh, 2008. En uh, toen, uh, toen hebben we erover gesproken... En uh, toen zei hij van, nou, ik, uh, ik, uh, het lijkt me een geweldig idee, maar ik moet er nog over nadenken. Want uh, er zijn meer mensen die zoiets willen met me. Ik, uh, ik bel je na de zomer uh, terug. En uh, toen, toen belde hij uh, inderdaad en zei van, nou, ik wil graag dat jij het doet. En zo is het, uh, zo is het begonnen. Het is dus een eer, of niet? Het was een eer. En, uh, nou ja, uh, het was wel grappig, want ik, uh, ik had afgesproken met hem uh, direct naar, uh, naar Engeland te gaan. Om uh, te gaan beginnen met de eerste gesprekken. Ja. Yeah. En uh, ik had een vlucht geboekt en uh, toen belde hij op maandag. En uh, hij vroeg uh, of ik een annuleringsverzekering had voor, het, uh, uh, voor de vlucht. Toen dacht ik, gaan we nu beleven. Hij <laughs> gaat uh, de boel <laughs> toch niet afzeggen. Maar uh, toen bleek dat hij uh, niet in Engeland zat, maar uh, in, uh, in Noordwijk. Oh, dat was toen hij even in de terugkwam. Ja. In Huisterduin om nog eventjes uh, twee Interlands uh, toch te gaan spelen met Nederlands Elftal. En daarna, na die twee Interlands tegen IJsland en tegen Noorwegen... waarin hij keurig uh, de nul hield, zoals hij gewend is te doen... Toen uh, heeft de deur uh, eigenlijk tot, uh, tot vlak voor het uh, WK van 2010 van vorig jaar op een kier gestaan. En um, hij begon dus al aan zijn memoires, om het zomaar even te noemen, uh, twee jaar voordat hij stopte. Is dat niet vreemd? Ja, ja Meemwares, moet je het Meemwares noemen. Uh, oh, ja. Mathie van Kamman, de uitgever, de, die, die, die spreekt in deze ook liever niet van een, van een biografie. Want uh, ja, eigenlijk moet zijn leven, deel 2 van zijn leven, nu pas uh, beginnen. Okay. Het, we zien het als, uh, meer als een levensboek uh, van deel 1 van uh, het leven van Edwin van der Sar. Ja, een voetbalbiografie misschien. Precies. Ja. Uh, wat opvalt in het boek is uh, dat Van der Sar en ja, dat is iets wat ik in ieder geval persoonlijk niet van hem ken... Uh, als, als kijker en luisteraar natuurlijk, uh, dat hij zeer openhartig is geweest. Ja. Bijvoorbeeld ook over de hersenbloeding van zijn vrouw. Ja, ja, ja Kun je daar zeker. iets meer over vertellen? Ja, nou, dat, dat, dat is natuurlijk een, een punt geweest. Daar heb ik hem heel langzaam uh, naartoe gebracht, zeg maar. Ik heb gezegd, jij bepaalt het moment waarop we daar in alle rust over kunnen gaan praten. En uh, dat gebeurde uh, op, een, op een prachtig plekje ergens uh, buiten Manchester, uh, waar we een, een, een genoten En hij zei, nou, ik ga je nu alles vertellen. En uh, toen vertelde hij heel openhartig hoe hij het beleefd had. Hoe, uh, vanaf het moment dat het gebeurde tot, uh, tot, nou ja, tot de revalidatie. En toen dacht ik van, ja, dit, uh, dit is deel één van een verhaal. Want ik wil nu ook uh, wel weten eigenlijk uh, voor dit boek... hoe, uh, hoe Annemarie zelf het allemaal beleefd heeft. Yeah. En ik heb daar een soort, uh, soort uh, ja, duo-vertelling van gemaakt. Edwin vertelt deel één uh, tot aan uh, het moment dat zij weer langzaam opkrabbelde, zijn vrouw. En daarna komt Annemarie aan het woord en die vertelt hoe haar revalidatie is verlopen en hoe zij de toekomst ziet voor haar en het gezin. Maar dan... En dat is een, een, ja ik vind het al een heel gevoelig deel van het boek geworden. Zeker, maar waarom heb je het opgenomen als je het hebt over de voetballer uh, van de Sor? Uh, ja, omdat het ook heel erg uh, vind ik typisch was voor, uh, voor hoe hij uh, in het leven staat, hoe warm hij als familieman is, zorgzaam, en, uh, maar ook hoe hij uh, een enorme support geniet van, uh, van zijn vrouw. En uh, dat is een, uh, nou, een, een, een goed teamwork, zeg maar, uh, wat zij plegen eigenlijk uh, zijn gehele carrière. En zelfs door dit aangrijpende voorval heeft dat, uh, heeft dat, uh, is dat toch doorgegaan. Dan uh, in sportieve opzicht, daar beschrijf je uh, ook een dieptepunt. Hè, want dat was natuurlijk uh, de ziekte van zijn vrouw ook. De overstap van Ajax naar Juventus, wat natuurlijk een hoogtepunt had moeten worden, ja. werd eigenlijk een dieptepunt. Ja, absoluut, ja. ja hij kwam uh, op een gegeven moment uh, bij Ajax, waar toen Jan Wouters uh, trainer was, uh, met de mededeling van uh, ik vertrek bij Ajax. En uh, Jan Wouters probeerde hem nog op andere gedachten te brengen, van, uh, van ja, weet je dat nou zeker, ga nou weg, ga nou niet weg, want we zijn toch van plan om een nieuwe, een nieuwe mooie ploeg te gaan bouwen. En, uh... Maar Van der Sar was, uh, was absoluut niet uh, op andere gedachten te brengen. En toen vroeg Jan Wouters, mag ik dan weten wat voor club het is? En toen zei hij nou, Juventus. En toen zei Jan Wouters, wauw. Ja, en, ja dan, dan kan je niet blijven. Maar goed, het is toch een, een, een verkeerde keuze gebleken achteraf. Waarom eigenlijk? Wat is er misgegaan? Nou, daar is hij ook heel erg openhartig over, hoor. Want hij geeft zichzelf in eerste plaats de schuld... Uh, oh. Ja, uh, hij zegt het was toch. Uh, ik kwam daar in een totaal andere voetbalcultuur. En ze hadden mij voorgeschoteld. Uh, eigenlijk een beetje uh, hetzelfde als het verhaal uh, Bergkamp en Jong bij Inter. Wij gaan anders voetballen. We gaan het op een uh, meer Nederlandse manier doen. Met een opbouw van, uh, van achteruit. Uh, waarbij de keeper een belangrijke rol speelt. We gaan aanvallender uh, spelen. Dat klonk hem natuurlijk als muziek in de oren. Maar in de praktijk uh, bleek dat niet zo uh, 1-2-3 te kunnen. Dat uh, vergt een enorme cultuuromslag waar jaren en jaren overheen uh, zal gaan, zeker in een land als Italië. En dat, uh, dat kon Juventus uh, niet waarmaken. Dat ja, het... ging al mis in de allereerste ja. wedstrijd. Dat was een uh, intertoto-wedstrijd. Uh, van der Sar dacht daar eventjes mee te gaan voetballen met het team. Hij kreeg een, een bal aangespeeld uh, van de zijkant. Zag uh, een andere verdediger in het centrum vrijstaan, Ferrara was dat. En hij schoot hem in één keer door naar Ferrara toe en die schrok zich een ongeluk... Die roeide de bal over de zijlijn en ging ze naar schelden tegen Van der Sar. die was coach, die kwam er de koud uit. En die riep, die moet je nooit meer doen. En op dat moment dacht Van der Sar, hey, zit ik wel in de juiste film? Ja, toen was dat eigenlijk heel dus niet... duidelijk. Ja. En wat niemand ja. heeft geweten, wat dus in jouw boek staat... hij had ook kunnen kiezen voor Liverpool. Ja, uh, Liverpool was een serieuze gegadigde... die eigenlijk als eerste heel nadrukkelijk uh, belangstelling kenbaar maakte. bij Van der Sar. De Sar is op uh, oriëntatietrip ook geweest in het geheim in, uh, in Liverpool... Hij wilde niet dat Ajax, waar hij nog een aantal wedstrijden moest spelen... daarvan op de hoogte was. En bij Liverpool wilden ze dat liever ook niet. Dus middag weer in het geheim heeft hij de club verkend. En uh, uiteindelijk uh, besloten om het uh, niet te doen. Want hij had er toch geen vertrouwen in dat Liverpool... Uh, de grote club zou uh, kunnen worden die hem uh, werd voorgeschoteld. Maar dat, uh, dat bleek wel het geval te zijn. Dus dat was eigenlijk ook een, niet helemaal juist de inschatting van hem. Want een paar jaar later uh, won uh, Liverpool natuurlijk ja. wel de Champions League. Met een andere keeper. Met een hele andere keeper. Ja, goed. Um... Hij, kon, uh, natuurlijk, uh, hij, hij ging er uiteindelijk toch weg bij Juventus. Uh, in zijn ja. tweede seizoen al, hè, geloof ik. Na het tweede seizoen, ja. ja. Hij is twee jaar gezeten. En stapte over naar Fulham. Ja. Waar hij natuurlijk eigenlijk liever een andere club had gezien. Ja, dat, dat, hij uh, had het plan van, ik, ik wil weer spelen. Ik wil in een goede competitie spelen. Nou, Fulham uh, speelde in de Premier League, was net gepromoveerd. En uh, ook daar waren geweldige plannen om de club uit, uit te bouwen. De plannen heetten toen, uh, wij gaan hier het Manchester van het Zuiden ja. van Engeland maken. En, uh, maar hij dacht, ik, ik ga hier één jaar keepen. En dan uh, plaatsen wij ons met het Nederlands elftal uh, voor de WK van uh, 2002... En dan ga ik heel erg opvallen. En dan komt er een andere club, een grotere club. En die gaat mij kopen. Ja. Maar ja, toen uh, hadden ze de beroemde wedstrijd uh, Lens Down Road in Ierland. En daar ging het, uh, daar ging het hartstikke mis. En Nederland plaatste zich niet voor uh, 2K. En Van der Sars had nog uh, vier jaar vast aan, uh, of alles bij elkaar, vier jaar vast aan hem. Uiteindelijk kwam het goed, want dan kwam hij bij Manchester United. Uh, ja. Dat had hij eerder moeten doen, zei hij net al. Nou, dat zei Ferguson zelf ook. Die zei van, uh, tegen mij, uh, het staat ook in het boek uiteraard... Uh, de grootste fout in mijn managerscarrière is geweest dat ik uh, in 1999 niet doorgezet heb... Ja. Want ook hij wilde toen uh, graag uh, Van der Sar hebben. Maar uh, toen kreeg hij van de clubleiding te horen. We hebben net een andere keeper gekocht. En uh, Tim Howard was dat Amerikaan. Nou. En uh, we hebben geen geld meer om uh, voor een uh, grote keeper. Um, nog even het Nederlands elftal. Want daar gaat het natuurlijk ook over. Hij heeft natuurlijk een prachtige ja. carrière gehad. Um... Een, een opvallend gedeelte beschrijft hij in jouw boek... Of dat schrijf jij natuurlijk op, euh, over ja. Oranje op het EK in Portugal 2004... rondom de wedstrijd Tsjechië-Duitsland. Dat moet je even vertellen. Ja, dat is, dat is een beetje hilarisch. Edwin heeft lang getwijfeld of hij dat wel in het boek wilde <laughs> hebben. Want uh, het was een poging tot uh, positieve omkoping uh, van, uh, van Tsjechië... die zich daar afspeelde. De, de spelers wisten, ja, we, we kunnen eigenlijk maar één ding doen. We zitten in een, in een tamelijk kansloze positie als wij onze laatste poolwedstrijd winnen... zijn we toch nog afhankelijk van uh, wat Duitsland doet. Duitsland moet verliezen van, uh, van Tsjechië. Dus wij moeten die Tsjechen een, een aanmoedigingspremie uh, uitloven. En uh, de spelers, uh, de, de, de dragende spelers, zeg maar bij het Nederlands elftal... hebben toen op de, kamer van, uh, de hotelkamer van Van der Sar de koppen bij elkaar gestoken... en besloten dat uh, de jongens van Ajax... Naar hun ploeg, ploeggenoot Galasek moesten gaan, uh, die bij Tsjechië speelde. En aanvoerder was volgens mij zelfs. En aanvoerder was, om dat voor te stellen. Maar uh, Galasek, dat was natuurlijk al een foutje van Galasek, want die had zijn zakken op dat moment kunnen vullen. Die zei van nou jongens, dat is echt niet nodig, want wij gaan ook met een B-team, want ze hadden aangekondigd met een B-team die laatste wedstrijd uh, te zullen spelen, ja. gaan wij geloven van die Duitsers winnen. En uh, dus uh, die Nederlandse uh, elftalspellers hebben uh, de flappen in de, in de zak kunnen houden. En uh, inderdaad, uh, Galaszek hield woord. En uh, Tsjechië won die laatste wedstrijd van Duitsland. Waardoor Nederland door kon naar uh, de kwartfinale. En uh, ook kon afrekenen met het penalty syndroom toen tegen Zweden. Ja, nee, dat uh, zullen we niet licht vergeten. Nee. Goed, uh, 550 bladzijden, uh, ruim Precies. 500 foto's. Een prachtige biografie, een voetbalbiografie gaan we hem ja. noemen. Verschenen bij de uitgeverij De Buitenspelers en morgen wordt hij in uh, Huis de Duin overhandigd aan natuurlijk ja. Edwin van der Zwart. Ja, ja, vissen. Ik wens je een hele mooie dag toe. Ja, vriendelijk dank. En bedankt. Okay. Ja, dag voetbal vandaag. Sparta Rotterdam heeft zich voor volgend seizoen versterkt met Gijs Louring. De verdediger komt over van AZ dat hem vorig seizoen verhuurde aan Cambuur. Naast Louring werden ook de talenten Ilias Bel Hassani en Tom Overtoom voor twee jaar vastgelegd door de Kasteelclub. En Oscar Moens zet een punt achter zijn carrière. De 38-jarige doelman heeft na overleg met zijn club Sparta besloten geen gebruik te maken van de optie om zijn contract te verlengen. Moens speelde onder meer voor AZ, het Italiaanse Genua, Willem II, PSV en Dayton Dutch Lions in de VS. Hij speelde ook twee keer voor het Nederlands elftal. Het gemeentebestuur van Den Bos is akkoord met het reddingsplan van de FC Den Bos. Gemeentelijke bijdrage bestaat uit het kwijtschelden van de schuld van 1,6 miljoen euro... en de aankoop van het jeugdcomplex voor 1,4 miljoen euro. Ajax Cape Town heeft Maarten Stekelenburg aangesteld als hoofdtrainer. De Nederlander was de afgelopen 2,5 jaar al hoofdopleidingen van het Zuid-Afrikaanse filiaal van Ajax... en stapt nu dus in de voetsporen van Foppe de Haan. De voetbalelftallen van Wales, Engeland, Schotland en noord ierland zullen tijdens de Olympische Spelen van 2012 hun krachten bundelen in een nog op te richten Brits team... Tijdens de spelen is het niet mogelijk om voor de landen die het Verenigd Koninkrijk vormen apart uit te komen. Critici denken dat de oprichting van Britse elftallen een voorbode is voor de meer ongewenste samenwerkingsverbanden. Ze zijn bang dat daarmee hun onafhankelijke status bij de wereldvoetbalband FIFA te verliezen. Madonna, papa don't preach. Heel kort, want we gaan praten over Feyenoord. Financieel directeur Onno Jacobs vertrekt voor het einde van dit jaar bij Feyenoord. Hij heeft het gevoel dat zijn aanwezigheid de ontwikkeling van de club blokkeert. Zo zegt Jacobs op de website van de club. Door nu plaats te maken, hoopt hij dat er meer geïnvesteerd gaat worden in de club. Algemeen directeur Erik Gudde is aan de telefoon. Goedenavond. Goedenavond. Dat klinkt best vreemd. Een financieel directeur die vertrekt om geld naar de club te halen. Hoe zit dat? Nou, dat is uh, helemaal niet zo vreemd. Uh, door een, uh, met name de, de mensen, de vrienden van Feyenoord onder aanvoering van Tim Dokland, uh, lopen daar nog eens een keer lopen daar nog eens een keer tegenaan dat uh, dat onno uh, op de een of andere manier blijkbaar als de personificatie wordt gezien. ...van een deel van de schuldenlast die uh, uh, vier, vijf jaar geleden is opgebouwd... ...hoe Feyenoord al wat, uh, wat, wat oudere, dure spelers uh, heeft gecontrateerd... Uh, ...met uiteindelijk weinig succes. En uh, dat blijft maar af te volgen. En uh, daar uh, heeft hij dus last van, daar hebben de vrienden van Feyenoord last van... ...daar heeft de club dus last van. En uh, ja, daar zijn we al een aantal maanden met elkaar in overleg... ...hoe we dat soort uh, zaken kunnen breken. Ja, op een gegeven moment... Uh, kom je niet meer door een oplossing en uh, is uh, uiteindelijk vanmorgen uh, na lang, uh, lang praten en nadenken, is die knoop doorgehakt. Dat zijn dus uh, Feyenoord fans eigenlijk met goed gevulde zakken die, die de club willen helpen, maar die zeggen ja, dan moet eerst die uh, Jacobs verdwijnen. Uh, ja goed, uh, we hopen dat het inderdaad bij waarheid wordt. Maar met name uh, daar waar uh, Pim Bok of met uh, zijn vrienden van Vrijland uh, Voortdurend overigens net, met steven de directie die gesprek aan de aangaan is, zijn dat geluiden die, uh, die uh, helaas in een film ook uh, te horen zijn geweest. En uh, ja, op een gegeven moment uh, heeft Pomo dat idee gehad, ja dit blokkeert de club, dit uh, blokkeert mij functioneren. Uh, goed, daar praat je dan over dan kijk je of je daar toch weer wat uh, van, uh, van kunt rechttrekken. En nou, ja, op een gegeven moment, uh, normaal, uh, houd het op en uh, is, de, is dit de uitkomst geworden? Ja, u, u zegt ook helaas, u had het liever anders gezien, begrijp ik. Nou kijk, uh, als algemeen directeur vind, uh, vind ik het noodleuk of er iemand bij uh, op de jeugdverwoning van Varknoord weg, uh, weg moet. Of op Ticket Service of de financiële administratie, dat is noodleuk. Uh, je houdt altijd met je mensen uh, de vooraf bepaalde doelstellingen te redden. Ja, als je dat niet redt, dan voelt het altijd vervelend. Maar uh, het is op dit moment geen kwestie meer van of het terecht of niet terecht is. Het is een gegeven waar we binnen de kort last van hebben, dus daarom is dit de uitkomst. Ja, nou, de supporters uh, eisen al, al maandenlang uh, het vertrek van uh, Onno Jacobs. Heeft u nou niet het gevoel dat, dat u die supporters nu hun zin geeft? Ja, ik dat is nooit het vertrekpunt bij ons geweest. Het vertrekpunt bij ons is geweest, uh, is de kwestie met de investeerders. En uh, ja. uiteraard weten we en horen we uh, en zien we in spandoeken uh, die af en toe opduiken uh, dat, dat, uh, dat dat speelt. Uh, ja, dat, dat zal ongetwijfeld in de hoofd in het hoofd van ook wel, wel meegesteld hebben. Maar het was in ieder geval niet ons vertrekpunt om daar uh, gehoor aan te geven. Nee, maar het lijkt erop dat die fans, het lijkt erop dat juist bij feit dat die fans invloed hebben, waar je dat natuurlijk wel wil, maar niet zo erg. Nee, maar goed, ik vind wel dat je altijd moet luisteren uh, naar de fans. Uh, zoals je ook naar je andere stakeholders, uh, belangrijke investeerders, uh, sponsors en dergelijke uh, moet luisteren. Maar het is natuurlijk hartstikke duidelijk. Uh, als directie, raad van commissarissen, uh, bepaal je en hoor je je beleid te bepalen. En wij hebben ook die verantwoordelijkheid uh, daarvoor. En signalen neem je mee. Maar nogmaals, het vertrekpunt was de onrust die in, uh, bij potentiële investeerders uh, bestond. Ja, heeft u nu het idee dat die potentiële investeerders... Ook investeerders worden? Nou goed, ik hoop van ganse harte dat, dat iedereen nu een streep onder dat verleden zet. Want met Onno is eigenlijk dan het laatste directielid verdwenen die uit die periode stond. Zelfs hebben we daar niet zoveel mee met het verleden. Je leert gewoon mee. je probeert vandaag uh, verder op het goede pad te helpen. Maar goed, uh, elders in de organisatie blijkt dat dus een rol te spelen. Ik hoop nogmaals, nu een streep eronder... En dat we Feyenoord verder uh, kunnen trekken in het uh, financiële pad. Wat dit seizoen natuurlijk eigenlijk al veel beter is geworden dan in het verleden. We hebben dankzij de injectie van de vrienden van Feyenoord uh, zo'n ruim 20 miljoen van de schulden kunnen wegwerken. Uh, het is zaak volgend jaar, in het laatste jaar van het, uh, categorie, 1 verhaal, het categorie 1 verhaal. Dat we ook uh, het grootste deel van de rest gaan wegwerken. Waardoor we weer uh, binnen uh, over een klein anderhalf jaar in een uh, veilig categorie terug kunnen stromen. Komt er een vervanger voor Onno Jacobs? Nee, er komt geen vervanger. Oh. Uh, we hebben ervoor gekozen, we zien die natuurlijk al een tijd aankomen, we hebben ervoor gekozen om die taken onderling uh, te verdelen. Uh, ik beschik hier over een uh, goede controle. De eindverantwoordelijkheid zal bij mij komen te liggen en in de samenwerking die we met het stadion hebben, die steeds meer wordt, zullen we ook de andere taken uh, kunnen herverdelen. Um... Dus het dat leidt dus ook uiteraard, dus ook nog tot een bezuiniging. Ja, dat is een, een geluk bij een ongeluk uh, zou je kunnen zeggen. Ja. Nou, supporters die, die wilden van alles, hè? die wilden dus inderdaad dat de directie wegging. U blijft wel gewoon? Ja, ik zie geen enkele reden om, uh, om een ander standpunt in te nemen. Uh, mij is gevraagd die klus uh, te klaren, uh, financieel, organisatorisch en in, in het verlengde daarvan... een uh, sportief fundament uh, neerleggen. Uh, ik kan niet genoeg benadrukken dat juist die clubs die de afgelopen jaren hebben uitgeblonken... in uh, consistent beleid en consistentie in mensen, dat daar de successen zijn uh, behaald een opportunistisch beleid, uh, zodat uh, zo snel ook al een idee van dat er gaat die fout dus moet weer iemand opkoepelen. Ja, ja daar, geloof, daar geloven wij dus absoluut niet in. En ik denk dat uh, deze raad van commissarissen met deze directie, kort uh, kortelings aangevuld met Martin van Gelder in die samenwerking, ook uitstekend loopt... ...dat die juist in staat moet zijn om ook de tweede helft van die marsroute, uh, om financieel weer gezond te worden, dat die die juist moet gaan invullen. Oké, okay. meneer Gudde, bedankt voor uw uitleg over onderjaarkomstudie... die gaat vertrekken bij Feyenoord. Erik Gudde, algemene directeur van Feyenoord. Zo direct het oog met Mieke van der Wij. Veel plezier erbij. Goedenavond. Dag. Verrassende invalshoeken. Nieuwe ideeën. Wegen succes herhaald. Het Radiolab. Creatieve radiomakers komen met originele nieuwe programma's.